Terug bij goedemorgen, pardon. Ja, goedemorgen, Sandvoort. Ben... We zijn in Hotel Hoogland uh, te gast en uh, Don de Gebber staat achter de bar uh, gezellig koffie en thee uh, te schenken voor ons. En uh, we hebben van die heerlijke koek gekregen. Nee, Paasbrood moet ik zeggen, gevuld met heerlijke. Hm, ik mag het niet hebben trouwens. Maar goed, bij ons aangeschoven is Peter Tromp. Niks. Goedemorgen. Goedemorgen Peter. Uh, ik, ik moet nog even wat zeggen. Uh, wij hebben, uh, het gaat over Albert Heijn en over de plannen van Albert Heijn op de Grote Krocht. Wij hebben gevraagd Rianne van der Sar van Albert Heijn. Zij is de pestvoorlichter van de afdeling communicatie. Uh, zij melden dat het nog niet bepaald is waar de ontsluiting van de parkeergarage komt in de Louis-Davidstraat. En dat ze daarom ook afziet van de uitnodiging om te komen vandaag om met ons hierover te praten. Ja. Als er meer duidelijkheid is wil ze graag komen zegt zij. Dan houden we die uitnodiging Gezegd. toch open. Bij deze. Want wij willen haar toch wel even ja, uh, willen we het spreken. Weten. Vandaar de lege stoel. Maar aan de andere kant is Rauw, de stoel... Trouwens, dit nummer wat we net hoorden was... That's the way I ja, like ja, ja, ja, it. Maar ja, ja. Peter? <laughs> Maakt mij helemaal niks uit. Ik doe mijn woord. En als uh, mevrouw Van der Sar heet ze? Mevrouw Van der Sar, ja. Weer uh, hier is, uh, ben ik gaande bereid om daarbij aanwezig aan te zijn. Ja. Even uh, voor alle duidelijkheid... We zitten hier niet als uh, kaaswinkel tromp, maar we zitten Zeker hier als niet. vertegenwoordiger van de ondernemers van de grote klocht en omstreken. Want ik zie op de handtekenlijst ook uh, een aantal staan die niet op de grote klocht gevestigd zijn. Je bent scherp vanochtend. Ga ik Complimenten. Ga ik, ga ik geen antwoord geven? Dat <lacht> strikje heb je om, overigens. Dank je. Um, <lacht> Jullie hebben een brief gekregen uh, ja. met een definitief plan over wat daar zou moeten gaan gebeuren ja. uh, bij uh, Jelioek, Albrein, de woningen de uh, daar, de achterkant, de, uh, de ING gaat daarin mee, dat hele project. Nou loopt het al een jaar of? Uh, ik denk uh, rondom de 15 jaar. Dat denk ik ook. En nu, misschien uh, iets meer, misschien iets minder, maar echt ja, al maar 15 zeg maar, jaar. Maar rond, rond de 12 jaar uh, ja. grond al, er uh, wordt gewikt, gewogen, nieuw plannetje, oud plannetje, er wordt over gesproken en... Plons, 11 maart ligt er de tekening bij jou. Ja, en uh, we wisten dat dat eraan zat uh, komen natuurlijk. En uh, de omwonenden, niet alle ondernemers, ja, via de is eigenlijk iedereen uitgenodigd. Op 11 maart jongsleden zijn de plannen, de definitieve plannen bekendgemaakt. Mm -hmm. In zoverre definitief, dat zijn dus de tekeningen zoals Albert Heijn samen met uh, de Nijs projectontwikkelaar. ...het zou, graag zou willen zien gebeuren. Ja. En die zijn uh, ons uh, uitgelegd in een uh, vergadering 11 maart, jongsleden op het stadhuis... ...met ook Anders Zandbergen, de verantwoordelijke wethouder daarbij... ...Mensen van de Nijs, Mensen van Aholt, uh, de centrummanager Gert van Kuik, mijn persoontje... ...en wat andere mm. Horen, de Marcel Horneman, de slagen zaten daarbij. En uh, ja, we werden eigenlijk min of meer voor een voldoende feit gesteld vanwege de opmerking, de vraag die ik eigenlijk stelde, op welke termijn gaat dit door? En daar, dat is het grootste probleem wat we hebben. De, de bijeenkomst op het uh, gemeentehuis, raadhuis, ja. was dat uh, informatief vanuit de gemeente of vanuit de planontwikkelaar? Dat was informatief vanuit en de gemeente en de planontwikkelaar. Okay. Die hadden samen besloten om ons uit te nodigen om ons op de hoogte te stellen van de plannen als zodanig. Nee. Dat hebben jullie uh, aangehoord. Dat hebben we aangehoord. En... We hebben niet gereageerd op die avond, maar na een, uh, met een aantal mensen deskundige bestudering bleek dus dat de hoofdingang, de hoofdingang, zoals, van, Albert Heijn. De hoofdingang van Albert Heijn, zoals die al uh, was, waren ze er al dat ik er kwam. Ik ben in 1981 begonnen. Dat is 32 jaar. Albert Heijn zat er ook toen net. Die zit er al 32 jaar. Alle colleges, alle wethouders, alle burgemeesters, alle raadsleden en ieder die we in die tijd, in die 30 jaar hebben zien passeren, nee. hebben altijd bij hoog en laag volgehouden dat de hoofdingang van Albert Heijn geen andere kon zijn, nu op niet, gisteren niet en in de toekomst ook niet, als op de grote kort, als op de plek waar hij nu zit. En uh, maar de toekomst blijkt in die tekening iets anders te zijn. Iets anders te zijn, wat, wat schetst onze verbazing dat die uh, hoofdingang gewoon aan de zijkant van mijn pand wordt gebouwd. Is dat het, om, voor de beeldvorming voor mensen, is dat bij dat poortje aan de achterkant van jouw uh, pand? Dat is niet aan het poortje, dat is meer naar voren toe. Op de punt van mijn pand ja? wordt een ruimte gehouden van twee meter uit mijn gevellijn. Ja? Die twee meter wordt benut om daar een steeg te een afsluitbare steeg te maken, zodat de bewoonster boven Kaashuis Tromp met zijn achterdeur en Slager Horneman met zijn achterdeur daar daarin kunnen we? laden en lossen. Ja. Vanaf die twee meter gaan ze in een halve ronding, wat natuurlijk heel mooi is, want dat sluit mooi aan met het gedeelte waar de apotheek zit. Gaan ze in een halve ronding, gaan ze acht à 10 meter de Louis-Davidstraat in. Ja. Dat wordt doorgetrokken tot de achterkant, tot en met de achterkant van uh, het postkantoor ING. Ja. Dus dan spreek je over ongeveer een 1050 vierkante meter. En uh, dat zou allemaal zo kunnen zijn. En uh, in principe hebben we op dit ogenblik eigenlijk één groot probleem. En is. Dat is uh, de mate van snelheid waar, waarin het uh, eigenlijk uh, besloten moet ja, worden. Je, je, je hebt dus een plan gezien waar uh, dat hele, uh, de, zeg maar de bushaltecomplex daar helemaal wordt verbouwd. Dat wisten we. Dat, <coughs> dat ging dat weg. Je. BKZ Alleen, gaat ook bent... weg, dat wisten we ook. Dat je... Albert Heijn daar zou komen, dat wisten dat we. Dat wisten we je ook. ook. Alleen. U wist, niet, je wist, dat je wist hij... niet dat ineens de uh, ingang naar de andere kant zou gaan? Nee, en ik heb twee tekeningen gezien van Albert Heijn. Op het moment dat hij begint voorbij de deur van de slagen, dus iets meer naar achteren toe. En daardoor uh, mijn pand helemaal vrij laat en de ruimte ja. daar ook vrij bij laat. Volgens mij is dat uit stedenbouwkundig oogpunt ook een stuk mooier. En daar moeten we ook nog over praten. Hoe kan dat stedenbouwkundig aangesloten worden op mijn pand? En ook in het masterplan wat toen de tijd gemaakt is, staat bijvoorbeeld dat de hoofdingang van Albert Heijn... ...gewoon op de grote kocht blijft. Daar, Goed, waar dat, die nu is? Waar of, die nu is. Okay. Dat, dat is dat nu dus, dus anders. Dat is dus het masterplan. Ja. En je wordt nu geconfronteerd met een ander plan. Ja. er staat ook dat je nog maar uh, twee weken hebt om uh, te reageren. En dat blijkt dus deze week uh, we krijgen een informatie. We krijgen een informatie... Tenminste, de raad krijgt een informatieavond... ...aanstaande dinsdagavond, dinsdagavond om acht uur. Mm -hmm. Dat is 2 april. En uh, op 9 april is daar de besluitvorming over. Dus dat betekent dat we praten over een project waar in dit dorp al 10, 15 jaar over wordt gepraat. Zo lang. Wij krijgen de tekeningen. 11 maart. En 9 april is de besluitvorming. En oh. daarvan zeggen wij van jongens, sorry, maar dat kan niet. Maar waarom is dat zo krap genomen dan weet je dat niet? Je ne sais pas. Ja. Ik heb zo mijn uh, bedenkingen erover. Maar... Uh, ik begrijp niet waarom het zo snel... Uh, tuurlijk is er haast bij. Tuurlijk moet het tweede gedeelte van de parkeergarage hm. straks open. Tuurlijk moet Albert Heijn gaan verbouwen. Maar ze moeten ons wel de kans gunnen om met een adequaat antwoord nou ja, te kunnen komen. Uh, je, je zegt het zelf wel. Je praat er twaalf uh, jaar over. de ligt ja. een masterplan. Ja. Dus het wordt lang aangenomen dat de voorkant in de, in de krocht uh, uh, is. En ineens word je overvallen. Maar het blijkt dus ook dat uh, degene die de agenda maakt op het raadhuis daarin meegaat? Waarschijnlijk wel, ja. En uh, dus het is de vraag van uh, in hoeverre de gemeente daar... Uh, het, is, het is waarschijnlijk opgelegd door Albert Heijn, want die heeft haast en die wil tekeningen in gaan dienen en dergelijke. Want ze hebben dus een heel draaiboek gemaakt, dat begin 2014 uh, de ING uh, gesloopt gaat worden. En uh, dat is dus eigenlijk ja. heel snel. En natuurlijk als er twaalf jaar over gepraat is. Mag is, het wel een keer wel een worden. Keer maar niet deze manier, worden. natuurlijk. Maar, maar wij willen wel even. En wij vragen echt geen half jaar om daar besluitvorming over. Om daar uh, deskundigen voor te gaan raadplegen. Ik wil wat ik wil en wat de ondernemers op de grote kocht willen. Dat is eigenlijk veel belangrijker. Wat de overzet ja. wil. Wat de centrummanager wil. Is gewoon een maand uitstel. En die vergadering moet gewoon naar begin mei toe. Zodat wij ons kunnen beraden op, uh, uh, op een goed antwoord op deze tekeningen. Maar, maar ik neem aan dat afgelopen, uh, toen jullie daar zaten, dat jullie daar toen hebben jullie niet gelijk gevraagd van kunnen we uitstel krijgen? Nee, want we hadden de tekeningen dus wel op een uh, site gezien. En dat werd uitgelegd, maar uh, ze waren nog niet uh, ter beschikking. Dus we kregen niet een map mee, waar we dus... Dus we moesten eerst niet wachten. Ja. Maandag was de vergadering, donderdag hebben wij, uh, stond het op de site, konden wij de tekeningen zien. Van daaruit zijn we gaan praten, ja. van daaruit ook... De handtekeningenactie van maar alle je, heb ondernemers je al op de kocht. contact met de gemeente hierover? Nee, nee nog, niet, nog niet. Dinsdagavond ja. hebben we dus de mogelijkheid om in te spreken. Dat gaat dus ook gebeuren. Maar wat wij als ondernemers bijvoorbeeld willen, is ook bijvoorbeeld een hoofdbedrijfschap detailhandel. Waar het dus mensen zitten die daar verstand van hebben ja. van dit soort plannen. Ja. Daar moeten gesprekken mee gevoerd worden. Die moeten uitgenodigd kunnen worden. Ja. Dus het is allemaal uh, heel uh, erg snel. Te snel naar ons idee. Uh, dit is vanaf 11 uh, maart tot uh, dinsdag zeg maar. Hè? Ja, een, 9 uh, april. Voor jullie als ondernemers een uh, hopelijk druk weekend aan. Dus er wordt, valt weinig te overleggen en uh, te bekijken. Ja, ik ben veel te veel uren uh, afgelopen week ja, uit ja. mijn winkel geweest. Dat is wel weer goed, hè? Dan gaat het de hoed met de binnenstand. Ja, aan de ene kant, aan de andere kant. Ze Waarom kijk je nou zo bedrukt ja. ineens? Nou, ze hebben me nodig. Oké, okay, Ik nee, had is... liever in de winkel geweest. Dat is dus duidelijk, daar... nou, dit moet ook gebeuren. Ja, dat uh, is waar. Uh, inmiddels heb je naar alle raadsleden uh, brief gestuurd. Ja, en dat daar is. Aandacht aan vragen. Ja, en dat is onder het uh, hoofdstuk uh, overzet gebeurd. Ja. Niet alleen namens de uh, ondernemers op de grote kort. Uh, Dennis Morenburg. Uh, de huidige voorzitter. voorzitter van Overzet heeft dat mede ondertekend. Die heeft op eigen uh, uh, initiatief ook een brief gestuurd naar uh, de gemeente. Uh, en uh, alle fractievoorzitters hebben in een postvak dus een begeleidende brief gehad met alle handtekeningen van de ondernemers. Maar dat ja, is afgelopen het was, donderdag ja, gebeurd. Want gisteren dat gisteren was het goede vrijdag. Dus, dus gisteren werd er niet dus gewerkt. Maandag wordt er ook niet gewerkt. Nee. En uh, dinsdagochtend om 12 uur hebben wij het eerste overleg met uh, HBD, uh, hoofdbedrijfschap Detailhandel, een uh, juridische man daarvoor, hoe wij, uh, ons moeten, en, uh, hoe wij ons moeten plaatsen ten aanzien van wat wij moeten zeggen. Op de, dat weten we zelf ook wel natuurlijk, ja. maar het is altijd goed dat je wat juridisch advies krijgt. Het is eigenlijk gewoon één zin, wij willen uitstellen. Eigenlijk wel. En uh, wij willen niet dat Albert Heijn daar niet gaat bouwen. Wij willen niet dat er een grotere parkeerhuis bekere... komt. Nee, dat is cult dat willen we natuurlijk wel met z'n allen. De, de bereidheid nee, om er een mooie op... hoek van te maken met ja. mooie winkels. Ja. Die is bij alle ondernemers. Die is bij is, alle ondernemers. Het enige waar dus aan schort. Ja. ...is dat jullie erg laat geïnformeerd worden... ...en dat je goed willen nadenken over wat er nou uh, Zo zou moeten gebeuren... Precies, en, ...en dat die hoofdgang aan de goede kant blijft. Ja, en ook hoe de uh, Raad is geïnformeerd over alle veranderingen... ...die tijdens het masterplan zijn doorgevoerd. Of dat allemaal wel goed is geweest. en daar moet je dus echt wel een maandje de tijd voor hebben. Om je daarin te kunnen verdiepen. Ja, Met de Sandberg nodige juridische. is dus niet hè. Want die, dat ook, er, ook zoiets. Dus dat wordt dus gepresenteerd. Er, er is informatieraad. En de verantwoordelijke wethouder uh, zit in Peru. En dan denk ik. Waarom is er zoveel haast Hoort bij erbij te zijn. Eigenlijk wel. Ja. Denk maar ik. daar schijnt een agenda commissie voor te zijn. Die ja. dat geagendeert. Ja. En is die agenda commissie dan niet uh, uh, mans genoeg om te kijken dat die uh, betreffende wethouder daar moet zijn. Dan moet je gewoon drie, drie weken later... Ja, afleveren. maar ja, uh, we, we leven in een dorp waarin dat uh, allemaal kan. En we hebben ook een wethouder van Financiën... die zes, zeven weken niet aanwezig is. En dan denk ik, nou, het zal wel. En op het moment dat het goed... Ik vind eigenlijk gewoon, als er zo lang over een, pla een plan wordt gepraat... Uh, Anders Zandbergen weet al twee, tweeënhalf uh. jaar... zolang hij aan het bewind is, dat hij ja. de verantwoordelijke wethouder is voor het LDC. Als de plannen dan eindelijk bekend worden gemaakt... Moet hij degene zijn die het uitlegt. En aan hij moet ook gewoon zeggen van luister eens, er gebeurt niet zolang ik er niet bij ben. Think Punt. Ik. Nou ja, dat is, dat, dat, daar heb je wel gelijk in. Uh, maar daar uh, zou dan die, uh, die commissie voor moeten zorgen. Want die maakt dat agenda uh, schema. Ja. Um, toch even terug naar uh, de Albert Heijn. De Albert ja. Heijn gaat dus flink uitbreiden ja. als je dat plan ja. zo ziet. Ja. Dat zou voor de winkel in het Zandvoort wel, uh, wel gezellig zijn, denk ik? Nou ja, ze gaan van uh, 1200 vierkante meter, dat is de uh, ruimte die ze nu hebben, na 1050. De parkeergarage wordt uitgebreid. Is kleiner dus. Na nee, nou 2050. Oh, sorry. Excuseer. Nee. 2050. Dus ze worden niet dubbel zo groot, maar wel bijna dubbel zo groot. En... Uh, parkeergarage erom. Voor 511 plaatsen in totaal. Dat worden er wat minder als dat het dacht. Want mijn pand blijft dan staan. En onder mijn pand zouden parkeerhavens uh, komen. Parkeerhavens. Uh, dat kan dus niet. Dus er zijn er 30 afgegaan. Afge, ge, okay. Dat kan allemaal in het plan. Want er ja. blijft ruimte zat over. Nee. En uh, die andere ja, dat parkeergarage is... staat ook niet vol. Dus... Nee. Nee. Maar ja, er zijn, als je dat zo bekijkt, er zijn natuurlijk, uh, en vooral in de regio, weinig grote supermarkten, uh, en vooral Albert Heijn heeft daar wel last van, waar een parkeergarage recht onder de winkel zit. Ja. En dat is natuurlijk is wel een heel, heel groot voordeel. Ja. Waar wij eigenlijk bang voor zijn, ten aanzien van die hoofdingang, is het feit dat die grote kocht excusez mo, nogmaals, uh, gatenkaas gaat uh, worden. Oh ja, wat, Tenminste... je, wat, je, wat je ziet Peter, dat als daar de uh, hoofdingang weg zou gaan, wordt de ja. glazen muur. Ja, nou er komen drie panden, waarvan één wordt gevuld, ja. zeer waarschijnlijk door Galligal aan de overkant. Okay. Dus dat pand komt dan leeg dus te komt staan. Dus komt een winkelpand? Er komen, er komen drie winkelpanden van 150 ja? vierkante meter. Dus die kunnen dan verhuurd worden in deze tijd... Kijk naar de Kerkstraat wat er gebeurt. Ja. En ja. we praten over 2017. Dus dan zijn we vier jaar verder. Ja. Maar voorlopig ziet het er nog niet uit. Dat ze uh, in de rij staan. Om een winkeltje te huren in, in het Zandvoortse. Nee. En we zijn de loop op de kort. Zijn we gewoon kwijt. Als, als, ja. als dat, uh, dat doorgaat. Daar zijn maar we bang voor. Gaat, ja. dat, uh, maar in ieder geval is inspraak het minste. Wat er kan gebeuren. Ja. En in ieder geval uitzoeken ja. hoe het werkt. En ik denk dat we hem wel, welwillend oor krijgen. Aanstaande dinsdag. Lijkt nou, dat, Blijft positief. Ja, dat, is dat lijkt mij niet anders als, uh, als normaal. Omdat die mensen die daarover gaan beslissen, uh, de raad in deze, waarschijnlijk ook wel even goed in die tekening wil kijken. Ja, daarom. Peter, bedankt voor je komst. Dankjewel Graag Peter. gedaan. Fiets, oh je bent met de auto. Ga gauw terug naar de winkel. Ja, dus een hoop Tot doen. kaas hè. En Dankjewel. een mooie paas <laughs> hè. Whether it's fine And you got women You got women on your mind I'm gonna drive and ride in see now What I just can't find Now if a daddy's rich Take a ride for a meal And if a daddy's poor Just do what you feel It's squeezing it down the lane and even though the speed Is it even fine And when the sun goes down I'll make it But I'll give it back Pretty little man Sexy as gay Little woman, sexy as can be Sweet as honey, string like bumblebee It's a summertime of air in the atmosphere I'm a lover, a tire, and the clothes that she wear Some of them a bone up, them tires Some of them a jaw don't care When some of them a shine up Some a wax up, not a sign of, of, of, of, of, of Gotta be rolling in my crystals That the girls them stare This is shaggy and raven as your ultimate fear Taking care of her career So tell the world, be beware Cause it's a brand new selection For your musical ear Say we say we want What we need And we love everybody But we do as we please and When the weather is fine And we go fishing We go fishing With the sea We worry that we do Live life that's our philosophy Now if her daddy's rich Stick around for a meal And if her daddy's poor Just to do as you feel It's getting down the lane And even though it's getting It is really fine het is het nog niet hè, Summertime. Maar het nee, komt wel, het helaas nog niet. Daar heb ik hem echt, ook echt, gekozen, want het <laughs> zal toch een keer gebeuren. <laughs> het gaat echt gebeuren, Summertime. Tegenover ja. ons zitten uh, Maya van der Linden en Rob Spruit. Ja, van het Rode Kruis, hebben ze net verteld. Nou, ja, ik wist gaan. het wel natuurlijk. Ja. Ja. Okay. Als het goed is wel, hè? Ja. <laughs> nou, de meeste mensen uh, kennen dit duo wel. Uh, van allerlei activiteiten. Van zingen in de kerk tot uh, drummen ergens anders. <laughs> en je ziet ze ook wel eens lopen in zo'n uh, witte rood pak. Met een kruis achterop en een tas om de nek. Ja, ja daar de pakken zijn voornamelijk rood. Ja. <laughs> en... Um... Ja, je moet, je moet een hobby hebben, hè, zeggen ze. Ja. Ik heb hey. er iets te veel. <laughs> ja. Jullie hebben er iets te veel. Yeah. Ja, te ja, ja, ja precies. Uh, precies. Een van die hobby's is het rode Kruis. Daar wordt uh, heel veel aandacht aan besteed. Je moet bijblijven met cursussen. Uh, ja. Je bent verplicht om een aantal rondjes door het dorp te lopen. En liefst dan in snijdende kou zoals afgelopen uh, weekend. Ja. Wat was er nou leuk aan? Um, <laughs> nou, Wat vooral leuk is, is dat je wat kan betekenen voor andere mensen. En uh, de meeste van onze vrijwilligers vinden het leuk om uh, wat voor andere mensen te doen. En uh, ik ook. En uh, het is leuk als mensen iets, uh, iets gaan doen zoals de Sequiren of de Dertig van Zandvoort gaan lopen. En jij staat daar voor die mensen. Jij bent er voor die mensen. En je kan ze helpen als er wat is. Dat ja. is natuurlijk fantastisch. En uh, ja, eerste hulp verlenen. Dat, uh, dat is niet alleen maar pleisters plakken en uh, blaren prikken. Maar dat is ook uh, Breed. af en toe even met iemand een praatje maken en... en uh, ja, een beetje mensen weer oppeppen, zeg maar. Er zit ook een heel sociaal vlak aan. Eigenlijk. Even, even voor, voor de cijfers, hoeveel vrijwilligers hadden jullie vorig weekend met die circuitrun op de been? We hebben met, met de hebben we nou, ongeveer 25 vrijwilligers op de been gehad, Rode Kruis medewerkers. Um, de meesten komen bij ons uh, uit de afdeling uh, van de afdeling. Maar we hebben tegenwoordig ook dat we wel van andere afdelingen wat mensen uh, halen. Omdat, uh, ja, die vinden het ook leuk om hier in Stadvoort ja, wat te doen. Praat je dan alleen maar over mensen van de Rode Kruis? Of heb je dan ook de, de verkeersregelaars? Want dat was nee, natuurlijk ook nee. nog, hè? Dat, nee. die, contact die met de verkeersregelaars erbij. is natuurlijk uh, best wel close. Dat dus uh, <laughs> is gewoon een grote klik. Ja, precies, ja. He, Die hele vrijwilligersbeleving Het is bij elkaar, dus <laughs> en de verkeersregelaars en de Rode Kruis. Hoeveel mensen praat je dan over? Nou, de verkeersregelaars durf ik hier niet te zeggen. Dat zou je aan uh, Leo bij Maar ongeveer? Uh, ik heb echt geen idee. Nou, de, geen, de, het waren er de, veel volgens de, mij. Het waren er veel, ja. De ja. verkeersregelaars waren vorige week, uh, ik weet er ook een heel klein beetje van, waren verdeeld in de, de zandvoersverkeersregelaars die op cruciale punten stonden. Dat is heel goed Heel aanlopen. belangrijk, hè? Ja. En natuurlijk vanuit de champion een heleboel verkeersregelaars langs het parcours, op het parcours. Want je praat niet alleen over uh, de schuren, je praat ook nog over uh, duizend fietsers. Die even ja, voorbij klopt. kwamen. En die moesten ook ja. begeleid worden. Ja. En daar was ook, uh, liep ook EHBO rond. Want bij de bushalte ja. stond ook een EHBO-post. Ik ja. vond het trouwens wel heel erg goed verzorgd. Hoe komt dat ineens? Nou, want ik zag overal mooie mobiele uh, uh, wat, dingen staan. Wat eigenlijk heel leuk was uh, dit keer. Dat uh, nou, Le Championne, de organisator, die had, ja. uh, had een heel ambitieus plan om twee evenementen in één dag uh, te stoppen. En uh, daar zijn ze goed mee weggekomen uiteindelijk. En uh, zij kwamen bij mij aan van, uh, joh, we gaan ook de omloop van Zandvoort doen. Kunnen jullie dat ook even regelen? Nou, wij zaten natuurlijk al diep in de organisatie van uh, de circuiter. Ja. En uh, dan moet je gaan kijken waar je, waar je daarmee uh, naartoe kan. En dan blijkt dat je, dat je collega's uh, in het uh, nabijgelegen Velsen bijvoorbeeld uh, bereid zijn om je te helpen. En die hebben dan bijvoorbeeld het uh, deel van, de, 30 van of de, de omloop van Zandvoort uh, op zich genomen. En die hebben dan ook weer eigen materialen die zij daar neerzetten. En dan uh, ja, de communicatie tussen, uh, tussen die inzetten is natuurlijk ook optimaal dan. Ja, die, uh, die mobiele dingen, die zijn niet van Zandvoort. Hè? Want ik zag op het Gasthuisplein een heel mooi uh, mobiel... Uh, ja, op het Gasthuisplein. Ja. Die is van ons. Ja. Dat mooi is ding. onze mobiele post. En die hebben wij speciaal voor dit soort evenementen aangeschaft. Zodat dat wij een post neer kunnen zetten... En uh, dus, dat, we, dus. dat we operationeel zijn, klaar. Dus het oude busje is, uh, is gepasseerd. Nou, het busje, het busje hebben is we nog. <laughs> het, busje ja, is het is nostalgie. Busje, ja, die mag niet <laughs> nee, het busje, het busje, het busje <laughs> wordt ook nog wel gebruikt ja. als, uh, als post. Maar je moet het zo zien: in zo'n mobiele post heb je natuurlijk een bedje. En dan kan je iemand uh, ja. zeg maar discreet ja. behandelen. Als je bijvoorbeeld blaren uh, behandeld uh, moet hebben, dan is het lekker dat je even erbij kan ja. liggen. Ja. En uh, sowieso is het soms lekker dat je mensen eventjes in dat, uh, in dat hokje ja. kan zetten, dat ze even bij kunnen komen. Nou, ik ben even naar binnen gewandeld. Uh, mevrouw Keur stond daar uh, ja. gepost. En, uh, een prachtig ding met een mooie hoop uh, apparatuur. Mooi ding voor Zandvoort. Ja. Dus toen dus stond ik in die warme uh, hut. Dat wilde je niet ik, meer weg. Dat had ik jou net gezien in het midden van de kou bij het circuit. Ja. <laughs> hoe hoe voel jij dat daar? Nou, ik stond ook lekker warm, gelukkig. Ja. Want, uh, ik moest ook wel, want ik. Uh, ik kwam eigenlijk woensdag net uit het ziekenhuis, dus ik mocht eigenlijk niet eens de inzet doen. Maar omdat het opgeschaald werd, omdat het toch natuurlijk zo koud was, toen zei Rob, nou kan je dan toch, ja, toch wel... Beulen die, dat. Die nou, eigenlijk, eigenlijk mocht het niet hoor, maar ja, het is fout. Ja, het is eigenlijk fout, maar mijn dochter is meegegaan en die oh, heeft mij ook... Die uh, heeft gewaakt die, over Ja, die je. heeft gewaakt dat ik niet uh, te veel ging doen, dus... Uh, Vandaar dat ik wel lekker warm staat over ja, ja, nou, <laughs> trouwens, we, hadden, we hadden het over kou daarnet. Ja. Heb je al naar buiten gekeken? <laughs> Heel Heel ik werd vanmorgen wakker, lag er dan. sneeuw om mijn auto. Dat is ja, te te Geloven. Een witte paas, hè? Ja, ja. precies. We, het, het anders. Dit was een groot evenement. Hè? Ja. Uh, ja. Het, het evenement, daar ben je bij geweest, is begonnen met, uh, met een, aantal land, een aantal hardlopers. Nu praten we over 13.000 hardlopers, duizend fietsers en 4.000 wandelaars. Dus je ja. ziet dat wel groeien. Jullie hebben zo'n kruis ook. Ja. Heeft dat steeds meer impact? Want je, vroeger kon je misschien met, uh, met 10 af en nu moet je het op zijn minst 25 hebben. Die uh, moet je wel hebben. Nou, dat, de, ja en nee eigenlijk. Het is ook vooral een kwestie van, uh, uh, van je, je posten uh, op het parcours op een, op een strategische plaats neerzetten. En uh, wat wij dit jaar bijvoorbeeld ook gedaan hebben, dat is... Bijvoorbeeld op een punt waar het uh, bij de start niet zo druk is, heb je dan minder mensen nodig. En die mensen die ga je dan naar de start halen. Mm -hmm. En op het moment dat het hele, de hele meute van ja. het circuit af is, dan schuif je mensen door. En, en zo schuiven die mensen een beetje over het parcours ook mee met, uh, met de lopers. En dat is, uh, dat is eigenlijk oh. heel goed bevallen om dat op die manier te doen. Ja. Is, is dit een van de grootste evenementen voor jullie? Uh, ja. toch ja. wel hè Ja. Ja. ja. Oh, nee. um, Zandvoort is natuurlijk een toeristendorp. Uh, uh, het seizoen begint met Pasen, met sneeuwruimen. Daarna gaan wij allerlei activiteiten ontwikkelen in Zandvoort. Hè. Er gebeurt van alles. Er wordt. Uh, ja, leuk. De... Maar iedere keer komt die vraag bij jullie van: kan je voor mij twee leveren? Kan je vier leveren? Ja. Uh, wordt dat? Iedereen vindt het leuk. Laat ja. dat uh, duidelijk zijn. Iedereen is vrijwilliger. Uh -huh. Maar wordt het niet een belasting straks? Uh, Want er komen steeds meer grote evenementen. Ja, dat, dat is wel waar, maar. Um... Onze vrijwilligers zijn nog steeds heel erg enthousiast. Die vinden het echt uh, ja, waanzinnig leuk om, uh, om de inzetten te doen. Want het is natuurlijk niet alleen in het, uh, in het dorp zelf. Je hebt bijvoorbeeld ook voor de school heb je de sportdagen, bij het voetbal. Er zijn en, zoveel en, er zijn ja, veel dingen. Ja, en, Maar ja, tot nu toe lukt het toch elke keer weer om daar vrijwilligers voor te Weet krijgen. Leuk, en uh, we hebben natuurlijk het voordeel dat we bijvoorbeeld de inzetten voor het circuit, uh, ja. daar kan ik... Ja, kan ik bijvoorbeeld ook mensen van andere afdelingen voor krijgen. Want die vinden het heel erg leuk ja. om eens een inzet op het circuit te doen. Ja. Kijk, voor een inzet in het dorp krijg ik ze niet zo snel warm. Want dat is, nee, dat is... Hè, dat is voor hun dan niet bijzonder genoeg. Hè? Kun je je met, met alle respect, maar, nee, het, nee, maar ze zo. willen heel ja, graag ja, op het circuit wel. staan. Ja. Dus daar, daar lukt dat dan wel. En, degene, en de zandvoerders die al dertig keer op het circuit gestaan hebben... die denken van nou, ze maar een keer op met een keer in het dorp, ja. Ja. Ja. Ja, ja, precies. Ja, en, en, dus die wisselwerk ja. is er wel. Ja, en we hebben natuurlijk straks weer het uh, Timmerdorp. Dat hebben we vorig jaar oh, ja. uh, voor het eerste, de eerste hulp ook gedaan. Ja, dat is echt uh, waanzinnig leuk uh, geweest. En dat, uh, ja, dat krijgen we dit jaar uh, natuurlijk ook weer. Dimitri moet me trouwens nog even bellen. Dat wil ik meteen even melden. Oh, maar bij deze <laughs> Anders heeft hij je... geen ja, NMU. Dat is <laughs> ja. hey, En even, even over de, de even financiën. Want ik bedoel uh, dingen kosten ook geld. Ja. Er uh, zijn natuurlijk heel veel vrijwilligers die uh, ja. komen helpen. Maar er zijn natuurlijk ook dingen die, die betaald moeten worden. De ja. materialen die jullie gebruiken. Klopt. Die, die Klopt. komen ergens vandaan. Wij hebben een, uh, een, een tariefstructuur. Die wij vanuit het, het landelijk uh, Rode Kruis hebben, hebben gekregen. Waar, die wij zoveel mogelijk proberen aan te houden. En dat is een, uh, een uurtarief. Maar dan hebben we ook uh, kosten voor uh, materialen. Kosten voor gebruik, uh, auto's En uh, aan de hand van een inzet uh, wordt, wordt er een afspraak gemaakt. Dan nemen we alles door. En er wordt gewoon een staartje gemaakt van dit hebben we nodig. zelf voor vrijwilligers. En er komt een, uh, een kostenplaatje uit. Ja. En dat wordt betaald door de organisatie. Is dat geen, geen bedragen ja. waar je stijl van achterover valt? hoor? Nee, want dit moet kostendekkend zijn natuurlijk. Het moet kostendekkend he? zijn, ja, ja, En dat begrijpt men ook wel. Dat er ja, geen, het is ja, hoor, geen winstbedrijf. Ja. Nee. Dat nee. is, is, nee. dat, is dat uh, veranderd sinds jullie uh, na veel overleg toegetreden zijn tot het Nederlandse Rode Kruis? Uh, nou, we waren natuurlijk al. Uh, het, tot het, we ja, behoorden ja, al tot het Nederlandse ja, Rode Kruis. Ja, die ken ik al. Maar uh, ja, nou, precies, maar zo is het wel. Maar met het met Kei het samenheen, ben je natuurlijk wat meer op jezelf uh, ja. aangewezen nu. En, uh, dus dan moet je ook inderdaad op de kleintjes uh, gaan letten. Maar vooralsnog gaat het hartstikke goed. Want en, jullie, uh, jullie opereren zeg maar financieel onafhankelijk? Na deels niet, wel. Helemaal. N -n niet helemaal. Niet helemaal, nee. Maar daar moet ik je eerlijk zeggen, dan weet ik niet de, de, de financiële van. Een ingewikkelde constructie is dat. Ja. <laughs> nee, maar goed, ik, ik, kan, ik zou me kunnen voorstellen dat, dat Zandvoorters die zien wat jullie allemaal doen. Ik bedoel, ik heb grote bewondering gekregen voor jullie. Ook voor, vooral voor wat er allemaal gebeurt en ah, hoeveel er wel. geregeld wordt. Uh, misschien zijn er wel mensen die zeggen van nou, uh, ik zou wel een donatie uh, willen doen. En dat, is mag dat, dan, dat mag altijd. Dat ja. mag altijd, maar als je naar het Rode Kruis een donatie doet, dan komt het misschien in de grote bak uh, terecht. En als je zegt van nou, ik zou eigenlijk willen dat ik de donatie puur aan Zandvoort uh, geef, is dat mogelijk? Ja. Nou, die vraag had ik niet verwacht, moet ik eerlijk zeggen. Mooi zo. is zijn van de onverwachte vragen. <lacht> ja, ja, ja, ja, ja nee, hartstikke goed. Nee, ik, weet je, als je een donatie wil doen aan het Rode Kruis... dan moet je dat natuurlijk vooral doen. Ja. En uh, als je dat kan, kan richten op onze afdeling... is het natuurlijk mooi zijn. Ik weet eerlijk gezegd niet of dat mogelijk is op dit nee. moment. Misschien Ik ben er voor maar Misschien <laughs> kunnen mensen kijken op, uh, op de site van Rode ja. Kruis. Ja. En dan de site, ja. Ja, die vraag stellen. Ja, dan ja, is het website, mogelijk... Uh, wij het rode kruis Precies. Daar staat een hoop informatie. Er staat ook een contactformulier, telefoon. Daar kunnen ze het eventueel vragen ja. en misschien zeggen van nou, ik kan het ja. op een rekening storten zodat dat dus echt bij jullie terecht komt. Ja, precies. Lijkt me een goed streven om dat gewoon te doen. Zandvoorders die denken dat ze jullie een ja, warm tuurlijk. hart willen toedragen. Kom op met die donatie. En daar kunnen ze zich ook aanmelden voor cursussen natuurlijk hè? Nou ja, in ieder geval ondersteunend lid misschien. Joer, ja. Ja. Er zijn ja. mensen die heel druk zijn, maar die wel zien wat jullie doen... en daar bewondering ja. voor hebben. En dat misschien willen belonen door ja. een financiële... Maar je kan bijdrage. ons ook belonen door de vrijwilliger te worden ja. natuurlijk. Ja. Ja, ja. Als ja. je denkt van, ik ga mijn e diploma halen... Ja. Ja. dan ga Zoals je lekker bij onze ook belangrijk. dan mag je meedoen met inzetten. Ja. Ja. En dat is hartstikke leuk. Ik, ik denk ook dat dat hartstikke leuk is. Ja. Heb je, um, ook vrijwilligers gesproken... hebben jullie een ruime pool vrijwilligers? Of heb je nog echt veel nodig? Wij hebben met uh, op onze afdeling heb ik ongeveer twintig uh, vrijwilligers die uh, actief zijn. Inzetbaar. Inzetbaar, ja. ja. Die bereid zijn echt om inzet te doen. Maar daar mag ik best toch wel wat uh, mensen voor gebruiken hoor. Dat is. Uh... Als wat vandaag... houdt dat in vrijwilliger? Wat, wat voor tijdsbestek uh, uh, behelst dat? Ik bedoel, hoeveel tijd moet men vrijmaken? Is dat alleen in de weekend of is dat ook door de week? Ik reken, het... ik reken mezelf dan even niet mee. Moet je Als uh, coördinator evenementen <laughs> ja, of volledig ja. gaat er altijd een 40 of 60 Als dus het dus laatste laat tijd begin, beginnen. Bijna ja. baan, ja. Irene die wil vrijwilliger worden. Ja, die wil uh, EHBO's worden. Hoe hmm. gaat dat? Um, nou, ervan uitgaan dat je nog geen EHBO-diploma hebt. Heb ik wel. Dan, dan ga je... Nou, maar zeg dat ik hem niet heb. heb. Ik heb hem niet. Dan, uh, dan ga je op cursus bij ons. Uh, die cursus wordt verzorgd door Martine Jouwstra. Ook wel bekend bij jullie. Dat uh, Hij is ook een verkeersregelaar. is ook een verkeersregelaar. <laughs> ja. Maar is ook onze opleider. En dat ja. doet, ze, doet ze heel erg goed. Ja. En uh, ja, binnen, binnen uh, zo'n drie maanden heb je dan je EHBO-diploma. En dan, uh, dan mag je wat ons betreft meteen inzetten gaan doen. Je gaat dan wel mee natuurlijk met iemand die ervaren is. Logisch. Want uh, de theorie uiteraard uh, heel anders dan de uh, praktijk. En uh, je zal zien dat je binnen, uh, binnen een jaar uh, zelfstandig inzetten kan doen. Alhoewel je natuurlijk altijd met z'n tweeën bent. We gaat is... nooit alleen. Nee, maar hoe zit dat als je nou gewoon een baan hebt nog? Dan ga je het weekend. De in, dus... Veel inzetters zijn natuurlijk in het weekend. Ja. We hebben ook wel inzetten door de week. Dat gebeurt soms. Met name bijvoorbeeld een voetbaltoernootje wat er eraan gaat komen. Ja. En, um, maar de meeste inzetters zijn uh, toch in het weekend. Of s'avonds? Uh, ja, de avondvierdaagse. s'avonds niet ja. zoveel. Maar, maar inderdaad, de avondvierdaagse zou, uh, uh, zou kunnen. De, de opleiding, de cursus, die is s'avonds. Uh, ja. ja, klopt. En wordt betaald door de. Um, ja, dat hangt er vanaf. Als, als je bereid bent om inzetten te doen, uh, natuurlijk wel. Maar wij hebben bijvoorbeeld ook mensen die doen de cursus. Want je moet ook op herhaling natuurlijk. Ja, ja. He. Je ja. moet je kennis uh, up-to-date houden, zoals dat heet. En die mensen betalen dat zelf. En die doen ook geen inzetten, maar die willen heel graag zelf een EHBO-diploma die, dus die halen dus bij jullie een EHBO-diploma. En ja. dan uh, betalen ze. Voor hoeveel is dat? Uh, Geschat zo. Ik meen dat dat iets van uh, rond de 80... 80 euro of 100 euro. Ik heb, dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Oké, okay, nou dan kan dat je dat er even kost. over nadenken. Ik hoef het zelf in... natuurlijk niet te betalen, want ik nee. doe <laughs> genoeg inzetten. Hè? Ja, ja, ja, ja. Denk er even over na, want dan gaan we gaan even een muziekje doen. En dan praten we daar nog even verder. Is goed. Ja. I used to dream Zal ik... Easy and ill, confusion, and better than a dream. Better than a dream. Dat is nou eens rustig hè, die keek die Maloua. Ja, ah, heerlijk, heerlijke verhaal. muziek. Ja, heerlijke rustige. We zijn weer even terug uh, met uh, Rob en Mario van der Linden. Ja. Van de Rode Kruis. Ja, we gaan het uh, uh, straks nog heel even over het Rode Kruis hebben. De heren van uh, het café die als aankomen stormen... mogen nog wat komen vertellen. En dan praten we gewoon dit uur lekker vol met ja. uh, Rode Kruis. En andere vrijwilligerswerk. We hebben, hebben zoveel te vertellen. We zo veel te vertellen. <laughs> um, jij vertelde net iets over een sociale groep. Ik dacht Plot. dat dat een spin-off was. Maar het blijkt ja. een onderdeel te zijn van het Rode Kruis. Ja, inderdaad. inderdaad. Ik heb... Uh, ja, ik... He, zoals ik net vertelde, de sociale groep, dat is echt een onderdeel van, van het Rode Kruis uh, tegenwoordig. En ze noemen dat tegenwoordig ook zelfredzaamheid, maar dat is een beetje een rare benaming. Nou, nee, de sociale groep is leuk. Wij noemen het gewoon welfare Gezelligheid. En uh, ja, precies. En uh, ja, daar, daar hebben wij ook een hoop vrijwilligers. Uh, nou, Ellie Keur, ook wel bekend hebben jullie, die is daar heel uh, actief in. En uh, die, uh, die regelt alles uh, bij ons voor, uh, voor dat taakveld, zeg maar. En uh, je moet het zo zien dat je dan. Uh, ze hebben dan bijeenkomsten regelmatig met, uh, met uh, de ouderen. En uh, dan gaan ze bijvoorbeeld een middag uh, klaar jassen. Maar ze hebben bijvoorbeeld ook uitjes, uh, uitjes dat ze naar de, uh, naar de Bollevelden gaan. En dan worden er gewoon een paar uh, rode kruisauto's getjart. En uh, ik doe dat zelf ook wel eens als uh, chauffeur. En dan ga, heb je een hele bus vol met oudjes en dan ga je ja, lekker geweldig. door het de rollenvelden. En dat ja. is zo waanzinnig die leuk. Mensen genieten natuurlijk. Ja. Ja. Dat is er waar ja. het om We gaat. We zijn ook zo ja. dankbaar. En dan, ja. dan, daarna, dat is het leukste. Hè. Pannenkoeken eten in de groene welden. Vind je persoonlijk erg leuk? <laughs> Vind je persoonlijk erg leuk? Ja, dat kan ik wel naar Nee, maar, maar ja, je, hoe, ziet, hoe? je ziet die mensen allemaal opleven als ja. je dat. Uh, ja. Het heet weg, eruit. Het heet sociale groep. hoe ontstaat zo'n groep? Melden mensen zich aan? Of, of, of zijn er mensen die zeggen van nou, die reden die is zo zielig en alleen moet je die niet eens opnemen in die groep? Dus nou, heel, worden mensen aangegeven? Heel, veel is het, uh, heel vaak is het natuurlijk zo dat dat van, uh, uh, van mond tot mond gaat. Hè? Dat iemand hoort dat van, goh, uh, leuk kan ik ja, daar ook okay. uh, bij. Nee. Toevallig hoorde ik van, van Ellie dat ze zelfs nog plaats hebben momenteel. Dus, uh, op de donderdag? Op de donderdag. Ja. En de de, de, de, de donderdag. bijeenkomsten zijn op de donderdag? Uh, ja. De bijeenkomsten zijn, ik heb het opgeschreven, want dat weet ik niet uit mijn hoofd. Maar uh, op, de, op de donderdag is het in ieder geval bij ons, uh, op het, uh, het schaaltje noemen wij dat. Dat is het, uh, het Aarhus. Het, het Rode, Rode Kruis. Het Rode Kruis staan nummer 14. En uh, daar is het dan uh, smiddags uh, van half 2 tot half vier uh, Bridge of Rummy Cup. Uh, en daar kunnen we nog uh, wel mensen bij hebben, wat moet dat betreft. Uh, mensen die dit horen en die zouden uh, mee willen doen, kunnen ja. die opbellen? Of, uh, ja, ik heb speciaal toestemming gevraagd aan Ellie uh, Keur of haar uh, telefoonnummer <laughs> te geven. Ik denk ja. dat de, direct de lijn, maar dat mag van haar. En dat zal ik uh, geven. Dus dan moet je dus Ellie Keur uh, benaderen. En haar telefoonnummer is uh, 023 571. 6, 9, 2, 2. Dus als je als ouderen... leuk vindt om dat op donderdag... Maar ze mogen ook gewoon daar naartoe komen, hè? Ja. Op donderdag gewoon daar naartoe komen... en gewoon zeggen... nou, kan ik aansluiten? Ja, in principe wel natuurlijk. Kijk, zolang ze niet met honderden tegelijk voor de deur staan... maar dat gaat niet gebeuren natuurlijk. Is dat heel goed mogelijk, wat dat betreft. Het is ook op de maandag. Maar dan is het in de huis in de duinen. Ja, en die zit vol. Uh, nou kan ja, als je in de maar, Duinen zit, zit op dit daar moment daar uh, ja. in ja, vol. Als, als, als je denkt van nou, ik wil daar toch wel uh, deel van uitmaken. Dan kan je of Ellie Keur bellen of Huis in de Duinen. Ja, en omdat wij het leuk vinden dat Ellie Keur veel gebeld wordt. Zullen we nog een keer haar nummer doen. <laughs> Ellie Keur 6922. Voor de donderen Groep. Uh, voor het Sociale Bijeenkomst. Ja. Zeg ik het zo goed? Ja. Sociale Groep. De Sociale Groep. De dus voor de belveren. Ja. Wij noemen het wel ver klinkt ook leuk. En hey, wat staat er uh, voor jullie komende maanden op stapel voor het Reukruis? Nou, we hebben maandag hebben we de eerste uh, inzet na de circuitrun. En uh, dat is de, de Paasreizers natuurlijk. Ja. Dan, uh, dan zitten we met zes, uh, zes man-vrouw man, op het circuit. En, uh, is, is dat alles? Ja. De, uh, ze, de... Ja, want de, de paasdezes voorheen was het... Uh, Vroeger was het natuurlijk heel erg druk. Had je gratis uh, kaarten en zo. Ja. Tegenwoordig, uh, ik geloof dat er nu wel een actie was dat je ja, kaarten kon kruidvat. krijgen. Ik wou het niet noemen, maar... Nou, natuurlijk, oh, Kruidvat, Hema, kruid. uh, Albert Heijn... Je kunt, even kunt er niet ja, gewoon gratis kaarten aan. Ik geloof dat jij nu gratis kaartjes krijgt voor de Finbox. <laughs> ja, precies. Ja. Maar goed, dat is de... de, de uh, de inzet van zes man, dat lijkt mij, uh, wat zal er komen? 10.000 man? Um, Schat ik het lager in hoor, want ik verwacht meer. Maar... Nou, misschien, misschien wel, maar uit ervaring weten we dat er gewoon niet zoveel uh, gebeurt. Wij zitten op, het, uh, op, een, uh, op paddock 2 met een, uh, met een post en uh, de mensen weten ons over het algemeen uh, te vinden. Er loopt uh, ook wel iemand rond. De, ja, we hebben ook regelmatig dat we, dat we rondrijden met een, uh, met een mule. Uh, dat is een uh, klein uh, soort. Uh, Geen ezel, een uh, Ja, een heel uh, klein uh, grappig karretje. Wat ongelooflijk. Ja, ik zou haast zeggen: het speelt je voor Leo Misebeek, maar oké. Okay. Uh, <laughs> nou, ja, ja, een beetje wel. Maar dat geeft niet. En daar kunnen we heel goed het circuit mee rond. En als, zodra de mensen in de duinen zitten, als het mooi weer is, ja. dan gaan we ook regelmatig een uh, rondje. Ze hebben bijvoorbeeld ook een bike-team wat we in kunnen zetten, die gaan ook uh, rond als het moet. En uh, dan kunnen wij heel snel zeg maar, schakelen op het moment dat er wat gebeurt daar. Zo. Ja. Wij moeten ook heel erg snel schakelen. Ja, uh, we, willen, het, we, wil het, we willen het niet afkappen, maar we vonden het ontzettend leuk dat jullie hier waren. Um, omdat wij nog maar een minuutje of vijf hebben, we willen we toch even met uh, Freddy. Freddy van uh, Het Wapen ja. praten. Ja. Bedankt. Dankjewel. En uh, Vraag gedaan. Heel fijn dat jullie geweest zijn. Ja, Fijne vrijwilligers. Uh, we hebben hem gezien. Okay. Kijk, er wordt heel snel gewisseld. Heel snel wisselen, dankjewel. En nog een fijne Freddy uh, die is natuurlijk Kom. met een noodgang hier naartoe gelopen. Want die ja, uh, denkt Freddy, van, goedemorgen. Uh, Hi, iedereen. We hebben elkaar gisteren gezien. Ga, ga lekker zitten, want je bent natuurlijk gisteren ontzettend druk geweest. En, uh, uh, ben je in Zandvoort gebleven? Nee, ik ben niet in Zandvoort gebleven. Dat is ook precies de reden dat ik uh, vijf minuten te laat ben. <laughs> ja. Geen, ik maak een slechte indruk. Geef het toe. Nou, dat, uh, daar hebben we het even niet als over. Als het dan maar... maar gezellig is geweest gisteravond, dan, uh, dan is het goed. Ja, ik was om uh, kwart over zes in nieuw ver, dus uh... dat, is een, oh. dat is een mooie tijd om heel even naar bed te gaan. Ja, ja. Nieuwe uh, uh, eigenaren, uh, uitbaters van het Wapen van Zandvoort. Wapen van Zandvoort uh, kennen de Zandvoorters dus als de kroeg van het plein. Ja. Uh, het heeft de hele tijd leeg gestaan. Iedereen uh, verwonderde zich dat er getimmerd werd. En ineens ging het gisteren handen open. Hoe zijn jullie daartoe gekomen? Ja, leuk, hè? Uh, nou ja, goed, uh, iedereen kent natuurlijk Zandvoort. En ik kon Zandvoort ook. En uh, via via hadden we dat gehoord, dat, dat die zaak uh, te koop was of vrij was. Of mm -hmm. het is mooi hoe bekijkt. En wij zijn, uh, ik ben er wezen kijken nog eens en ik was er wel eens geweest, ik had daar wel eens een keer gezeten. En uh, ja, ik was gelijk verliefd, samen met Rob eigenlijk op die zaak. En, uh, en we zeiden, nou dit is zo'n mooi café, hier willen we iets mee doen. Nou, dus dan begint het met ambitie en dan komen ja. natuurlijk de financiën en zo Nou, zijn her en der is een beetje uh, onderzoek gedaan in Zandvoort en wat dingen uh, gevraagd. Nou, iedereen uh, kwam eigenlijk met uh, dezelfde reactie van, god leuk als het weer open zou gaan ja. en jullie zijn stapelgek. Ja, die, ja. die laatste ja. uitdaging die hebben we maar een beetje aanvaard. En toen zijn we er maar gewoon aan begonnen. Niet dat we nou eigenwijs zijn, maar we waren er zo verliefd op. En als je ja. verliefd bent, dan doe je wel eens gekke dingen. En dan ben je stapel dan, sta dan ben je misschien wel stapelgek Maar voor ons nog hebben we er geen spijt van gehad. Nee, het was gisteren, uh, wij testen dat natuurlijk altijd zelf. uit. Ja, wij waren idee er bij ik gisteren. Al, dat idee <laughs> ik al. Het was ontzettend druk. Uh, er waren uh, een aantal en dus een heleboel mensen uit jullie uh, kenniskring neem ik aan. Ja. Ja. En uh, dat, die opslag moet natuurlijk komen. Hè. Of een 50-50 uh, van buiten Zandvoort. Of ga je meer op de Zandvoort zitten? Nee, we nee, willen echt... Uh, uh, kijk, elke toerist is natuurlijk ook welkom. Ja. En, en uh, ja, bij zo'n officiële opening heb je dan ook wat familie en vrienden. Ja, Uitera uiteraard. En die vinden Zandvoort dan ook leuk. Nee, maar we willen echt wel drukkelijk naar de Zandvoorter. Ik heb ja. twee weken Zandvoortenaren gezegd. Ik ben er nu eens uh, ik achter niet meer dat doen. het Zandvoorter zijn. Ja, ja. Dus dat, uh, dat was een uh, van de eerste lessen. En uh, nee, dat, we willen het echt voor de Zandvoorter uh, doen. We willen echt, de, de, de, zoals wij het een beetje voelen, uh, de oude tijden doen herleven. En dan zijn de tijden natuurlijk wel ja, een ja. beetje anders. En, en, en de oude dame de oude glorie ook een beetje teruggeven. Maar de oude tijden doen heel even, uh, toen ik nog heel uh, jong was. En dat is nog niet zo lang geleden natuurlijk. Zo oud is dat pand, zo oud is um, dat pand, toch niet? Of, uh? um, <laughs> toen, toen was het daar gewoon. Er gebeurde altijd van alles. Gaat er bij jullie ook wat gebeuren? Ja. We, we hebben wel plannen. Wij, we hebben heel veel, um, of althans de ervaring die wij hebben, is met heel veel dingen organiseren. We hebben het Nederlands Kampioenschap Paal zitten, hebben we ooit in nieuw ven georganiseerd. En, en we willen eigenlijk uh, wel wat diverse activiteiten toevoegen. Er zitten hier heel veel goede horeca uiteraard en er wordt hier heel veel, orga, uh, huh? heel veel georganiseerd. Uh, dat heeft me ook wel verbaasd, moet ik zeggen. Ik vind dat Zandvoort echt actief is. Met alles overigens. En, uh, maar wij denken dat wij een aantal nieuwe, leuke initiatieven, klein, niet direct, zo heel grootschalig, uh, daaraan toe kunnen voegen. Met het plein erbij? Ja, uiteraard met het plein erbij. Want dat, dat, dat, dat is dat nog is helemaal natuurlijk... charme. Ja, dat is charme. Ik hoorde wel wat opmerkingen dat het plein wat veranderd was en dat men het wat killer vond dan het vroeger was. Hè, nou ik, ik vind wel dat het, uh, dat het wat... Uh, uh, mogelijkheden biedt ja. en willen daar echt leuke dingen gaan doen. En, en, en openingstijden, want ik bedoel, ik wil wel een bakje koffie komen drinken bij je s ochtends om 11 uur. Ja, vooralsnog gaan we het echt <laughs> op het, uh, dat, dat mag, maar dat doen we dan nog even hier morgen. Nee, we gaan om drie uur open voorlopig. Ja. En, en, en die zon is er namelijk zo lekker, s ochtends vroeg. Ja, nou ja, dat, dat, we moeten nog veel leren, dus we zullen alles wat we horen en zien en voelen... en dit soort tips zullen we ook wel het een en ander mee gaan okay. doen. We gaan klein beginnen. Ja. Eerst het café, we richten ons speciaal op uh, heel veel speciaal speciaalbieren. Ja. Uh, heel veel van de tap en ook heel veel op fles. En, en daarna gaan we even kijken en voelen en aanpassen. Okay. Je, hebt, dus... uh, je hebt jezelf wel een uitdaging uh, neergelegd. Ja. Want als ik in de krant opensla, uh, dan moet daar de lekkerste gehaktbal van Zandvoort zijn. Ja, dat las ik ook in de krant. Ja. Was het voor jou ook een verrassing? Dat was voor mij ook wel een beetje een verrassing. Nou, die ja, uitdaging wel. ga ik wel een beetje aan. Ja. En om dat te zeggen dat het lekkerste van Zandvoort is. Ik zei al, er zitten hier heel veel goede <laughs> horka-mensen En hele leuke, mooie horeca. Maar we gaan in ieder geval een poging doen. Of het, ja, het ja, lekkerste is, dat dat over een proef, dan proef, andere bepalen. Wij komen he? zeker ja, proeven. Ik en. nodig jullie uit om het te testen. Nee, wij, dat wij, uh, neem ik bij de deze worden. aan. Um, over die gehaktbal gesproken. Een, een, een, een het Wapen van Zandvoort heeft ook een stukje restaurantgeschiedenis. Dat achterste gedeelte. Ja. He, eigenlijk moet je die deur dichtlappen, maar um, ga je daar weer horeca doen? Nee, het achterste gedeelte wordt echt waar je rustig je biertje kan drinken. Ook voor vergaderingen, ruimtes, kleine feestjes. Ja. We gaan de keukenfunctie niet direct openen. Okay. He, uh, uh, we doen het stap voor stap. En de keuken was van een dusdanig niveau... Hè, uh, aan materiaal en, en hoe de keuken ingericht was en wat daar moest gebeuren. Dat we het in eerste instantie op het café gedeelte gaan, uh, gaan richten. En te uh, oh, zijn de tijd misschien langzaam naar een dagap. Afhankelijk naar uh, ja, de kleine dingen, de bal ik, de gaan de duur de ja, dat is er uiteraard. De, de dat, ho dat hoort erbij hè? Ja. ja. Omdat wij uh, een beetje uh, met de tijd zitten, moeten wij het verhaal ja. nog ook afsluiten. Maar, uh, Wil je nog iets uh, vertellen? Dat één? En we kunnen je ook uh, uh, als je een keer tijd hebt om er wat meer over te praten. Dus, uh, nog een keer uitnodigen, graag. Maak een afspraak met, uh, met Yvonne en met uh, Irene. Helemaal zo, goed. Zodat je niet na een drukke openingsavond, maar gewoon een keer lekker op tijd hier kan komen. Ah, zo erg was het toch ook niet, die vijf minuten? Nee hoor, uur. Ja, nee, ja, nee, Het is nog nee, jouw tijd. Dan, dan, dan, dan kunnen we er iets meer een... aan, uh, ja, aan doen. Hey, hartstikke bedankt voor je komst. En uh, we gaan elkaar zeker zien in het café bij de Speciaal bier. De Grote meneer van Tessel heb ik rondgelopen gisteren. Ja, mooi hè. Hans Glandorf. Ja. Geweldig. Ja. Ja. geweldig. Het was heel erg leuk om te zien. Freddy, bedankt. Uh, we spreken elkaar. Dankjewel voor de aandacht. Ja, dan gaan wij een Dankjewel. beetje afsluiten. Ja we, hadden nog een, ja, we hebben een heel klein beetje agenda. Hè, maar, ja, volgens mij uh, is het maandag 1 april de Paasreces. Daar hebben we het al over gehad op de circuit van Zandvoort. Uh, aanstaande dinsdag of woensdag is uh, Nostalgia film. Uh, The old Couple uit 1968 bij het theater Zandvoort. In de middag hè? Uh, in de middag. Uh, de belbus even bellen. En zij begeleiden de mensen zelf naar hun zitplaats als dat nodig is. Ja, de rest van de agenda vindt u in de Zandvoortse krant. Ja, dus daar is de Dus kijk daar. theater in het museum, dat ja, is nog wel even belangrijk. Uh, 3 april, ja. van 3 tot half vier. Dit was dan weer Goedemorgen Zandvoort van 30 maart. Morgen 1 april, ik ben benieuwd of er nog grappen uitgehaald gaan ja. worden. Ik heb, ik heb in niks de, gelezen. Het, nee, ik heb ook niks gelezen en normaal we, we, we uh, zijn benieuwd. We dat wel. Maar goed, we waren in Hotel Hoogland waarvoor hartelijk dank hier uh, de gastvrijheid. Koffie was van Don. Dankjewel Don de Gebber voor de heerlijke koffie. Uh, de techniek in handen van Mark van Dalen. Dankjewel Mark. Uh, de redactie was in handen van Yvonne Roosendaal. En Irene en, uh, de Jager. Uh, dankjewel. De presentatie was vandaag in hand van Ben Zonneveld. En Irene de Jager. Gat van daar, is er weer. Wij wensen jullie een, een prettig weekend en wij zeggen dag hoor. Tot de volgende keer. Mm -hmm. Op 106.9. Straks meer. V. FM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 12 uur.